Zit van der Linde met het NOS-journaal. ruimtevaartorganisatie NASA doet op zijn vroegst eind september... een nieuwe poging om de onbemande raket Artemis te lanceren. De missie naar de maan is nu twee keer uitgesteld vanwege technische problemen. Volgens NASA is het mogelijk dat de raket pas in de tweede helft van oktober wordt gelanceerd. Het uitstel betekent ook dat de Artemis van de lanceerplaats moet worden gehaald... en later moet worden teruggebracht. De politie in Breda is op zoek naar de dader van een mogelijke steekpartij in het uitgaansgebied. Op de havenmarkt werd vannacht iemand gestoken. Er zou een vechtpartij aan vooraf zijn gegaan. De politie vraagt aan getuigen om 112 te bellen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend.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 De man die gisteren een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide is weer vrijgelaten. De politie zegt tegen persbureau ANP dat hij wel verdachte blijft. De man gooide de rookpot tijdens de kwalificatie. Een coureur op de baan moest zijn ronde afbreken. De organisatie plukte de gooier uit het publiek en droeg hem over aan de politie. Het gaat om een 33-jarige man uit de gemeente Borne. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af vannacht. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het droog en zonnig. Het wordt tussen de 25 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu de nacht.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 van zon, zee. Let me feel that warmth of your embrace. Don't you let go. <clears throat> It's just a waste of time. So I pretend dance when I think you know? We're more than friends. Must we let our future rolled on our eyes? Why shade the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 We nergens zonder ja. Op jouw gezicht, Oh daar ben jij. Oh, daar ben jij. Het wordt meer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd blauw. Ik ben nergens.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 zijn we hier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 I No mistress, no trophy you put on your shelf, please don't mistake her, she's more than a ZFM ZFM antwoord. 106.9 FM Vivo ricompiando Yesterday E sono sempre in mezzo ai guai